Uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-joe. Op de Europese aandelenbeurzen is opgelucht gereageerd op het akkoord over de Amerikaanse schuldencrisis. Ze openden allemaal hoger. De AEX stond vlak na de opening 1,3% in de plus. Ook de Aziatische beurzen reageerden positief. De republikeins en democratische leiders in het congres hebben na maanden van overleg een compromis bereikt. Het schuldenplafond wordt in twee stappen verhoogd, met in totaal zo'n 2 biljoen dollar. Tegelijkertijd wordt de komende jaren voor meer dan 2 biljoen bezuinigd. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog instemmen. De pol die vrijdag door de marechaussee werd neergeschoten op Eindhoven Airport... ...wordt verdacht van doodslag, bedreiging en poging tot zware mishandeling. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hij werd neergeschoten omdat hij mensen bij de vertrekhal bedreigde en met een mes rondliep. De pol is afgelopen weekend in het ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen behandeld. Op de Amsterdamse beurs is het startsein gegeven voor een actieweek voor de slachtoffers van de hongersnood in de Horen van Afrika. De week moet bedrijven en particulieren extra stimuleren om geld in te zamelen voor Giro 555. Een van de acties is een speciaal diner met eten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, maar dat nog wel is te eten. Ook fietsen jongeren de Alp op. Er is tot nu toe ruim 13 miljoen euro binnengekomen op Giro 555. Het wordt strafbaar om filmpjes en foto's van criminelen op internet te zetten. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen van 25.000 euro. Dat zegt voorzitter Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt volgens hem gewerkt aan een wet waardoor het college de boetes kan opleggen. Volgens Koonstam kan ook iemand op drie hoog achter 25.000 euro boete krijgen. Het weer vrij zonnig en de middagtemperatuur tussen de 20 en 24 graden. Morgen ook zonnig, iets warmer met maxima rond de 26 graden. Dit was het NOS nieuws. De zonbakker van de ANWB.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 Ik hoor vanavond vanaf 7 uur, heel veel van die trommelmuziek in het centrum van Zalfoort. We hebben het over het Tropicana Festival. En ondanks dat het gaat regelen, gaan we er gewoon met z'n allen een mooi feest van maken. En ook aan het begin van uur 3 hoor je weer lekkere salsa muziek bij CFM. CFM.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 En door sommige programma's op tv komen jullie weer op een idee om een plaat te draaien, of jou? Ja, klopt. Ja, deze ook, hè? Dit Dat Bij was... Mart Smeets. Mart Smeets, gisteravond, ja. Dan denk je van, hey. Hey, die Dat hebben is. wij ook. Die gaan we draaien. We luisteren naar de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Oké. Okay. Goed, uh, ik zei het u al in het begin van dit programma. Op 31 juli is het ook weer zover. Dan vindt de derde Boeken en Kunstmarkt plaats in Zandvoort. Op het raadhuisplein voor het gemeentehuis zal op die zondag, de 31 juli, van alles te zien en te koop zijn. Van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Deze markt wordt aangeboden door de gemeente Zandvoort aan alle bewoners en passanten van onze mooie gemeente. De antiqueren kwaren komen naar Zandvoort om hun mooiste boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Strips, romans, reisgidsen, detectives, kookboeken, literatuur, tuinboeken en kinderboeken. Voor alles en iedereen wat wils. Uiteraard zijn er natuurlijk, die dag ook veel winkels open en uh, op een trasje kunt u gerust lekker een kopje koffie of iets sterkers nuttigen. En de galerieën zijn die dag ook open. Dit alles is zeker een bezoek aan het mooie Zandvoort waard. En voor de echte Hollanders, de entree is gratis. Kijk, daar, daar houden we van. 31 juli, derde boekenbeurs in Zandvoort. Oké, okay. nou zo dadelijk weer veel meer informatie en natuurlijk hebben we ook nog lekkere muziek tot aan 5 uur. Is dit Zandvoort op zaterdag. En daarna de heren van Entertainment for You. Hou je radio op ZFM Zandvoort. zal betekenen met de zomer. Blijven herinneringen over. Ben ik nog maar een lang bedoven? Ze Is een blijd onbereikbaar, onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een seconde te lang sta, brengt ze mij onder hypnose. Waarom heeft ze mij gekomen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 zo moeilijk Albert-Jan, want ja. jij hebt zelf ook meegedaan ja, natuurlijk. Ik vond het hartstikke moeilijk je maakt op een gegeven moment niet uit als je een afstand moest maken, maakt het niet uit of je nou, zo'n zo knots had, pakte of wat dan ook de bal kwam gewoon weer terug, zo hard niks meer uit. En die slagregens maken het ook allemaal niet, uh, niet, niet prettiger maar goed, uh, dat, is, dat zijn een van de kenmerken van de linksbaan. Hè. dat zijn die banen die dan aan de kust liggen. Uh, toch was het uh, zo goed als iedereen uh, die ingelood was, en er waren 160 inschrijvingen voor 96 plaatsen aanwezig en toch vol goede moed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 Vrijdag van 75 en kwam daardoor uit op 149. Lafeber had vrijdag 81 slagen nodig en bleef met 155 ver van de kut verwijderd. Dus weet Alexander Nooren is met 133, 133 slagen de koploper uh, aan het begin van dit weekend. Dus morgen de ontknopping. En tot zover het golfnieuws bij CFM. Oh, he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 Ik zei het al ergens terug in dit uh, programma, Zoveel op zaterdag. Soms snap je er helemaal niks van. hè? Heb je cd, er staat op toontjewagen met stiekem met je gedas. En dan hoor je net als in de film. En als er uh, stiekem met je gedas staat, dan denken ze dat het van het goede doel is. Nou ja, nou ja, ja. Maar samen komen we er wel uit. Samen hè? komen we er zeker uit. Even, uh, alvast, uh, ja, nu toch pen en papier uh, klaar heeft liggen, uh, even uh, we gaan we vooruit kijken en dan gaan we vooral naar 9 oktober. Want dan is er een groot uh, ja, hardloopspektakel uh, op het circuit.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 Ik denk, wat hoor ik nou in één keer? De muziek tussendoor. Nou ja, dat kunnen wij ook hoor. Muziek tussendoor draaien. Oh, ze zijn aan het testen. Zeiden. Ja, ze zijn aan het testen natuurlijk hier op het Gasthuisplein. Nou ja, vanavond vanaf 8 uur dus uh, salsa uh, tijdens het Tropicana Festival. Bier, het wordt heel erg gezellig hier in het centrum van Zandvoorts. C'est un beau moment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 Faisant un signe de la main. Il rentra chez là-haut, vers brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le. Ja, met de tour op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 Silence is like a spirit that, that picked my house to home. But I know it's there, so I'm not alone. Yet, deep inside, I need what I need.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 Was hem, de nieuwe single van Cero Green op de Salfords Radio. En die heet I want you. Nou, de kermis is uh, gisteravond gestart hier in uh, Salfords. Vanavond gaat het feest op de kermis natuurlijk gewoon door. Met een spectaculair vuurwerk. En het gedicht van deze week van Albert Jan die gaat over de kermis.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 groot dorpsgezin is bij elkaar, want kermis komt maar eens in het jaar. En zoals we net, kermis komt maar één keer in het jaar, dus geniet ervan.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 adres, familie en vrienden Liefde en het vuur in zijn buik Heen met de natuur Ik geniet met volle teugen Circuit, strand of de kroeg Droomend in de duinen Een feest tot morgen vroeg Ja, ja, ja, gang, van de gil Een flesje Chardonnay, Lachend in de storm ah, De golven van de zee Wat is jouw kracht enorm? Het volvloed Je lange gouden strand Ik voelde weer dat kind Spelend in het zand hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen Circuit strand op de kroon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 de man van toe en op de radiotour van 2 tot 6. Ja, de, de nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene klassement en straks op champs élysées daar sprinten alle renners mee Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekeerd Jij Janssen woon zo'n in Parijs, die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneden en die kuiper en van Jopie te melk De ploeg van post niet te verslaan, hadden de gele trei weer aan En Theo komen zat weer achter op de mode, de eindappen te verslaan Ja, dit plaatje brengt me meteen bij het weer van vanavond. Hè, tijdens het Tropicana Festival. Gewoon gezellig het centrum ingaan. En genieten van alle lekkere muziek die daar vanavond uh, op de diverse podia te horen is. Maar houd er wel rekening mee dat het gaat regenen.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 Dankjewel Albertjan. Ja, zit, zit er weer op. op. Rob, hartstikke bedankt. Zodadelijk entertainment voor you. En die hebben weer heel wat in petto. een gast. Een wow. Een damesgast. hoe het ze ook alweer? Yeah. Petty Brad. Dat Petty Brad. We... Luisteraars, blijf luisteren. Ik ga je zo dadelijk na vijf uur horen entertainment voor you. Bedankt voor het luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Some things in love bad. They can really make you made. things just make you swear and curse.